Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Alweer een weekend vol coronaboetes. Op allerlei plekken moest de politie ingrijpen om illegale feestjes te beëindigen. In Amsterdam bijvoorbeeld, daar waren 100 mensen op zo'n feestje. Ongeveer de helft kregen een boete. Ook in Brabant, Friesland en Gelderland gooiden agenten roet in het feest eten en kregen jongere boetes. In Rotterdam heeft de politie een te drukke stiekeme bruiloft gecanceld. Nog altijd wacht Joe Biden op felicitaties voor het winnen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Grote landen als Rusland, Brazilië en China hebben nog niet gereageerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Merkel, de Britse premier Johnson en premier Netanyahu van Israël stuurden wel gelukswensen zijn kant op. Ook vanuit Nederland positieve reacties op de winst van Joe Biden... Premier Rutte heeft hem al gefeliciteerd op Twitter. En ook minister Kaag is blij, zei ze bij WNL. Ik vind het geweldig. Ik vind ook de combinatie Biden en Kamala Harris vanwege haar achtergrond super. Het is een belangrijk signaal. En ik denk dat zijn toon, leiderschap en ervaring en zijn focus op waarde ontzettend belangrijk is in deze tijd. Volgens de minister is het een enorme kans voor Europa om de vriendschap met de VS te versterken. Ze hoopt dat we met Amerika weer afspraken kunnen maken over handel en klimaat... Ja, er is nog meer verkiezingsnieuws, want David Getta is uitgeroepen tot beste DJ van de wereld. Hij staat op nummer 1 in de top 100 van het tijdschrift DJ Mac. Is hij heel blij mee? This is incredible. I started to tour 20 years ago. I won a first time 10 years ago. En now I'm number one again. This is fantastic because it's also my birthday, so I couldn't really hope for a better birthday gift. Dimitri Vegas en like Mike zijn er nummer 2. Martin Garrix werd weer derde. Het is voor het eerst in 19 jaar dat er geen. Nederlander bij de eerste twee zit. Het weer droog zonnig 12 tot 17 graden. Vanavond en vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Graadje op 15 en op de meeste plekken droog. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWD. Op de N201 Hilversum Uithoren staat bij Vinkeveen een file van 2 kilometer. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 werd uiteindelijk eindelijk bekendgemaakt wie officieel de nieuwe president... van de Verenigde Staten is. Uiteraard, en dat hadden we niet anders verwacht... in aanleiding van de laatste stof van zaken, is dat Joe Biden geworden. Dus namens CFM, Joe, van harte gefeliciteerd. <lacht> <lacht> Mocht hij luisteren nu, op, ja. want dat zou toch kunnen, of niet? Volgens mij slaapt hij nu. Ja, oh ja dat, dat is het waarschijnlijk, <lacht> anders had hij wel geluisterd. Ja. Oh. Goedemiddag, we zijn er weer. Ja, goedemiddag. Zalvoort op zondag. Ugh, een ja. zonnige zondagmiddag, Albertjan. Uh, ja, prachtig weekend. Heerlijk. En vooral een uh, heerlijk weekend om uh, lekker met een... Uh groot vangnet langs het strand granalen te gaan vissen. Want daar ja. Straks nog een uh, reportage over. Ik zag uh, de bootjes alweer uh, ronddobberen. De bootjes en mensen in het water met zo'n groot schepnet en uh, daarover later meer. Goedemiddag, luisteraars. Ja, zonnig uh, zondag. Dus Gisteren was het ook lekker druk op het strand. Uh, mensen frisse neus halen. Zo zal het vandaag uh, ongetwijfeld ook zo zijn. Ja, toen wij de studio uitgingen gisteren, stonden ze waren uh, uh, via, een uh, klein vieletje. Zand zeg maar, het ja. uit. Dus Helemaal goed. Uh, wat gaan we doen op deze zonnige zondag? Nou, uiteraard natuurlijk het weerbericht rond de klok van half drie. Blijft het zo, wordt het beter. Uh, we gaan weer terug naar grijze dagen. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het uh, waren dieren van de week. Er we waren twee katten, hadden we gisteren. We hadden gisteren Jack en uh, Siam... Maar Siam heeft uh, in dit, uh, overnacht even een thuis gevonden. Dat is mooi. Dus we hebben weer een nieuwe erbij gezocht. Een uh, Jack blijft dus nog even staan. En we hebben dus nu ook Rodi erbij. Dat allemaal, wie zijn dat? Dat allemaal rond de klok van half vijf. Gedicht van de dag hoef je geen zorgen over te maken. Is geregeld. Dus dat is om kwart voor vijf. Liefhebbers van het gedicht van de dag worden ook op deze zonnige zondag niet vergeten. Uh, we hebben ook laatst laatste nu hebben we Zos Live. Zandvoort op zondag live. Uh, het is een uh, live registratie van een uh, live concert. Zoals dat vroeger was, waar dus vele duizenden mensen naartoe gingen. Kan je je nou niet meer voorstellen, kan je, hè? Kan je niet meer voorstellen. Maar goed, wat dat is, dat hoort u allemaal in het laatste uur. Uiteraard hebben we zometeen de Zandvoorts nieuws in het kort. En voor de kleine hebben we dus natuurlijk groot nieuws nog. Want de burgemeester is naar, uh, is naar, uh, is naar Spanje geweest. En heeft met Sinterklaas gepraat over ja, hoe moet het nu allemaal tijdens deze toch wel ja, coronadagen, om het zo maar eens te zeggen. Maar daarover hebben we straks, tegen nou de, de, de, de klok van half drie, hebben we daar natuurlijk die videoreportage nog van. En die willen jullie niet onthouden. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, meer Zandvoors nieuws in het kort. Tweede uur. Uh, herhalen we even het interview wat uh, onze collega Irene de Jager gisteren had... Uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort met uh, Eddie Buling van de Drie Aapjes... café en restaurant, wat dus nu uh, ja, ook me, uh, toch wel weer nagedacht heeft... van ja, hoe kunnen we onze klanten toch wel blijven bedienen. Dus die doen ook aan bezorgen en, uh, en afhalen. Dus Heel goed. Hoe, dat, hoe ze dat opgepakt hebben, daar hoort u in het tweede uur ook meer, uh, meer over. En op vele verzoeken herhalen we in het tweede uur ook het interview met de stoel wat we met Nina verstegen hadden vorige week. Want die, stoel, die grote stoel die op het strand staat... iedereen weet natuurlijk dat die daar stond. Uh, maar die gaat daar weg. En waar moet die dan heen? Daar kan iedereen zijn zegje over doen. Dat allemaal in het tweede uur. Derde uur hebben we natuurlijk Pit Report. Kwart over vier. Er is, uh, de, uh, wordt vandaag uh, niet gereest in de Formule 1. Maar natuurlijk hebben we wel nieuws uit de Formule 1. En natuurlijk volgen wij voor u uh, de voetbal-eredivisie uh, vandaag... De wedstrijden vandaag. Om kwart over twaalf is de wedstrijd begonnen. FC Utrecht Ajax. Maar ik heb nog helemaal geen pub up gehad. Ja, dus... ik wel. Al een ja, paar. Wel. Dus ja, ja, ja, ja. ja, ik heb er al een paar gehad. Oh, nou goed. Daar komen we straks wel even uitgebreider op terug. Naar de klok van half drie. Ik zou zeggen, genoeg reden om uh, de komende drie uur te blijven luisteren. Naar, op deze zonnige zondag naar uh, Zandvoort op zondag. Uw enige echte lokale zender ZFM. Ik was even vanmorgen een rondje aan het rijden trouwens door Zandvoort. Ja? Keurig zeetje, een glad zeetje. En toen reed ik ook nog over de zeestraat en toen zag ik een pratend huis. Hij zei, ik ben verkocht. Ja, echt waar. Dus nou, je maakt nog wat mee zo op de zondagmorgen. En het is lekker weer, dus geniet ervan. Kom even naar Zandvoort. En op anderhalve meter afstand kan je lekker over het strand lopen. En genieten van het weer. 12 graden en het is Summer in the City. Hot time, summer in the city. Back of my neck, getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk, of than a match. chair. Yeah. But at night, it's a different world. Go on.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 It's a different world. Go on, and find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And baby, don't you know it's a een prachtige zondagmiddag hier in Zandvoort. Het is Summer in the City. Je hoorde de single van Joe Cocker. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En zometeen het uh, Zandvoort's nieuws in het kort. Maria Saylor. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black, or white. And a little bit of moonlight. For this intercontinental romance.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 China and next door in Japan, they know how to please a man, dropping it for tea, My geisha, they've got that old fashioned feeling well, when it comes to pleasing, they know their way. So, hop on, the world is swinging, don't sink with your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step by. Uh, Albert Jansen's telefoon heeft ook weer contact met internet. Dus uh, ook hij heeft een paar uh, doelpunten gekregen. Wat betreft uh, Utrecht, uh, Ajax, uh, Albert Jansen. Ja. ja, daarover straks. Bij mij is het nog 0-0, uh, hoor. Uh, oh, is het nog steeds 0-0. Oké, oké. Nou, daarover straks uh, veel meer, uiteraard, hoor. De Sailor and Girls, Girls, Girls. Het Stamford's Nieuws in het kort, Ja, je hebt het inderdaad een beetje ingekort. Want uh, er is wel heel veel gebeurd, hè? Ja, maar daar hebben we gisteren uitgebreid bij stil stilgestaan. Dus... Nou houden we het even uh, kort. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de video van uh, Sinterklaas. Allereerst natuurlijk, het is weer herfst. Dat is niemand ontgaan. En dat betekent dat de bladkorven weer voor, voor het decor vormen... in de Zandvoortse en Bentveldse straatbelt. Naast het geluid van bladblazers en veegwagens... zijn de bladkorven een plek waar inwoners hun bladafval in kwijt kunnen... Doordat de bladeren in vaak in korte tijd vallen... lukt het niet om overal tegelijk het blad op te ruimen. De gemeente vraagt erom aan de inwoners om een handje te helpen... door zelf bijvoorbeeld de stoep voor het huis blad vrij te maken. Ook dit jaar zijn er daarom op verschillende locaties... in Zandvoort en Benveld bladkorven geplaatst. Inwoners kunnen het bladafval ook in de GTF-container deponeren. Als een bladkorf vol is, kan iemand een melding maken... om de korf te laten legen. Bij een volle bladkorf kunnen inwoners een meldingsformulier invullen... op de website van de gemeente Zandvoort.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 Dat vertelt Sint in de videoboodschap. naar de volgende twee muzikale onderbrekingen. En weet jullie ook bij Sinterklaas. op bezoek was in Spanje? Ik heb geen idee. Dat was de burgemeester. Oké. Okay. Onze burgemeester is speciaal. Zij heeft een speciaal een zakenreis aan gewijd. om afgelopen zondag met Sinterklaas. over de stand van zaken even een polshoogte te nemen. Ook dat zometeen in de video. En dan, jaarlijks zingen kinderen liedjes aan de deur... tijdens Sint Maarten op 11 november. Dat kan zorgen voor meer kans op verspreiding van het coronavirus. Binnen de huidige regels kan het wel doorgaan. En voor de lopers de volgende hints. Ga in kleine groepjes. Ga met zo min mogelijk volwassenen, maximaal twee. En houd natuurlijk afstand. En voor diegenen die thuis de bakken vol met snoep hebben staan... geef verpakte tractaties... Zet buiten een lampion of een windlicht neer... zodat de kinderen kunnen zien dat ze welkom zijn. Geef anderhalve meter van de deur aan, bijvoorbeeld met een stoepkrijt. Of corona-gerelateerde klachten, blijf thuis en doe niet open. Behoort die tot een risicogroep? Overweeg dan om niet mee te doen en hang eventueel een briefje op de deur. Een gewaarschuwd uh, loper en uitdeler telt voor twee. Tot zover. Dankjewel. En het uh, nieuws is uiteraard uh, na te lezen. Ook op onze CFM-app. En de app uh, die is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Mocht je hem uiteraard nog niet hebben op je telefoon of uh, tablet. Over twee platen hebben we inderdaad wat Albert Jan zei. Sinterklaas in de uitzending. Hij heeft goed nieuws voor alle kinderen hier uit Zofort. Wat hij gaat toch naar Salford komen ondanks de corona. Maar eerst voor onder meer de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. Dat was uit de uh, jaren zeventig, de single van uh, The Nolans en uh, I'm in the mood for dancing. Ja, we hebben het nieuws van... Uh, oh, wat gebeurt er nou allemaal? dat was uh, uit de uh, jaren zeventig. Ja, nee, ik hoor, uh, ik hoor mezelf uh, volgens mij... Uh, ja. Uit de jaren zeventig. Ja, uit de jaren 70 Hoorde jij dat ook? Ja, dat hoor ik ook. Ja, maar dat staat dus ergens uh, nog open bij jou, uh, alves daarboven. Niet dat ik weet. het tweede, tweede plekje, ja. Als je die uitzet, zo... Nou, dan, dan sta je er niet meer Dat, op. Is, dat is beter, dus... Ja, Oké. Okay. Uh, nee, ja, we, hebben, we hebben een boodschap van uh, Sinterklaas. Uh, ja, en uh, dus, ja, vorige week zondag is uh, inderdaad onze burgemeester naar uh, Spanje uh, gevlogen om met Sinterklaas de stand van zaken door te nemen. En op het moment dat de, dat de burgemeester van ons bij Sinterklaas binnenkwam... was hij net bezig om de, de mondkapjes uit te delen aan, aan de pieten. Dus hij viel gelijk met zijn neus in de boter... want, iedereen, want Sinterklaas was druk bezig met de voorbereidingen... voor zijn reis naar Zandvoort. En cockpit even naar Sinterklaas komen, alstublieft. Welkom, Pieter. Welkom. Uh, dit jaar Zandvoort, uiteraard. In verband met corona moeten wij elkaar natuurlijk beschermen. En ook de kindjes en de ouders. En daarom, uh, hoofdpiet, heb ik deze voor jou. Het is een uh, mondkapje speciaal gemaakt voor Zandvoort. Dank u wel, Sinterklaas. Alstublieft. Eens even kijken. Kokspiet. Ook voor jou eentje, alsjeblieft. Klas in de klas. Ik je wel zin, Klaas. Je toch nog een vraag. Hoe Wat? ga ik nu al mijn lekkernij proeven? Um, Met een mondkapje voor. Dat Tijdens het eten mag je echt wel eventjes je mondkapje Oké, okay. je nu nog niet op de doen, vindt het Dat hoeft niet. Dat pik ik er gewoon Lekker. Dank wel. Dag Kokspiet. Die.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 Uh, op Facebook aan te geven hoe wij zijn antwoord zullen aandoen... en daarmee toch het Sinterklaasfeest een leuk feest te maken. Ik ben ervan overtuigd dat het helemaal gaat lukken, Sinterklaas. Hartelijk dank dat u even naar Spanje bent gekomen. Vanzelfsprekend, en, uh, Sinterklaas. Dank u wel. Ja, mooi hè? dat uh, David Molenburg toch even naar, uh, naar Spanje ging, uh, Albert-Jan... Uh, om Sinterklaas uh, te spreken daar. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, dat was... Uh... Dat heeft hij goed aangedaan. Ik denk, ik geef niet, niet alle burgemeesters zullen dat doen, denk ik. Dat denk ik ook niet. Dus <laughs> waarschijnlijk komt hij daarom dat, ook naar Zandvoort. Het persoonlijke tintje van onze burgemeester... dat we Sinterklaas wel gewaardeerd. Ja, dat heeft hem goed gedaan. Wil je de video trouwens nog een keer zien... dat kan ook via de CFM-app. En de app is uh, gratis te downloaden. Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort... en uh, kijk even onder Sinterklaas Komt Toch Naar Zandvoort...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 Kom maar eens terug met Sinterklaas niet Sinterklaas Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Sinterklaas Als er straks bang groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort Kom dan nog maar eens terug Ik ben een walkman En een dagboek met een slof En een turbo -compact discord. Raad mijn meestal vang ik wil Wil een computer En een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine wensen heb Wordt mijn vader altijd kwaad. En jij groot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 En Sinterklaas, hij komt dit jaar toch naar Zandvoort. En daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Erachteraan hoor je, ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Zie je de weer Zo, het is uh, half drie geweest, tijd voor het weer. Als je naar buiten kijkt, albi hoef je eigenlijk uh, er niks over te vertellen. Gewoon een prachtige zondag vandaag. Ja, het zal niemand zijn ontgaan. Want ook vandaag, uh, luisteraars, schijnt opnieuw de zon flink. Er is ook wel een beetje struienbewolking zichtbaar, maar het blijft droog. Er waait een matige zuidoostenwind en het wordt middag 15 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en er is een kleine kans op wat lichte regen. Over het algemeen is het droog en het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het weerderom bewolkt, maar zeker in de middag zijn er ook perioden met zon. Het blijft droog en het is maximaal 16 graden, zeer zacht voor de tijd van het jaar. Dinsdag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Met 14 graden is het iets minder zacht. In de dagen erna is het bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Vooral later in de week breekt weer wat vaker de zon door. De temperatuur ligt rond 13 graden en er waait een matige zuidenwind. Normaal is het de graad of 10 a.l. Al dus Rico Schreuder. Nou, helemaal niet verkeerd dus het weer de komende dagen. Het weer na te lezen op www.ricoweer.nl en straks gaan we garnalen vissen op de zondagmiddag. Maar eerst nog een plaatje ook voor Sinterklaas, trouwens. When will I see you again? Nou ja, dat is nog een beetje een verrassing. Houd de Facebookpagina van van Sinterklaas hier in Zandvoort in de gaten. En dan blijf je op de hoogte van wanneer die echt Zandvoort aan gaat doen. ergens voor 5 december zijn, dat we Sinterklaas gaan zien. Ja, niks doet het meer hier, dus we gaan naar het voetbal kijken. Ja, we gaan eerst even terug naar afgelopen vrijdagavond. Daar ontving Fortuna Sittard, Pek Zwolle, eindstand 2 tegen 2. En dan gaan we naar de zaterdag, daar hebben we ADO Den Haag tegen FC Twente. Daar werd het maar liefst 2 tegen 4. Dat was een prachtige wedstrijd trouwens. Dan hebben we nog, op de zaterdagavond... VVV Venlo ontving Heracles Almelo. En de eindstand was 3 tegen 2. Dus VVV 3 punten. Kijk eens aan in de laatste wedstrijd... die gisteren gespeeld was... was RKC Waalwijk tegen Sparta Rotterdam. Daar werd het 0 tegen 2. Dan gaan we naar vandaag. De wedstrijd is om kwart over 12 begonnen. FC Utrecht ontving Ajax... Bij mij stond het nog steeds 0-0... omdat ja. ik, ik, had, ik had niet <laughs> aangeklikt dat ik pub-ups wilde ontvangen. Okay. Maar de tussenstand daar is 0 tegen 3. 0 tegen 3. Nee, dat is de eindstand. Over de eindstand? Ja. Dus Bewijs naar tussenstand. Nee, de wedstrijd. Uh, Zie je? Nee, FC te... Utrecht uh, Ajax. 0-3 tegen 3 is de okay, eindstand. eindstand. Oké, okay, mooi. Dus om half drie gestart. Dan hebben we het over uh, Utrecht tegen FC Groningen. Daar uh, staat het uh, nog steeds 0-0. Maar ze zijn uh, net aan de gang natuurlijk. Dat geldt ook voor Vitesse tegen FC Emmen. 0-0 tussenstand. En dan uh, om kwart voor vijf krijgt de wedstrijd uh, Heerenveen tegen AZ. Dat is een mooi affiche. En dan om acht uur vanavond. Ja, de klapper van de dag. PSV thuis tegen Willem II. Nou, er wordt weer voldoende gespeeld in de eredivisie en uiteraard houden we de wedstrijden voor je in de gaten. Maar we hebben ook heel veel lekkere muziek, waaronder de nieuwe single van Maan. Weet je nog dat ik voor jou dat ene liedje schreef? Toen alles nog zo voorbestemd en roze kleurig leek. Een gelukkige geide bleek uiteindelijk niet in ons besteed, maar zo kan het lopen. Nu is het over.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 De, de nieuwe single van Maan op de zondagmiddag bij CFM, dat was Zo kan het dus ook. Ja, er wordt heel veel op garnalen gevist trouwens, Albert-Jan. Ja. Want vanmorgen was ik ook even rondrijden rijden op de scooter. En uh, ja, toen zag ik de bootjes ook alweer op een mooi glad zee bezig zijn. Ja, zoals jij al zegt, van wie dit weekend op het strand heeft gewandeld, dan wel aan het wandelen is. Heeft ze vast wel gezien in de zee, de garnalenvissers met hun netten. Deze dagen zijn de uh, omstandigheden namelijk ideaal om emmers vol te vangen. En die kans laten de hobbyvissers natuurlijk niet liggen. Zo ook Zandvoorters Finn Lemmens en zijn vader Ivo. En uh, daar staat dan de zevenjarige Finn op het stand van Zandvoort, stoer met zijn handen in zijn eigen net... met in zwarte letters FIN op het hout geschreven. Ik ben heel veel genalen aan het vangen. Het is best zwaar, want met die stok moet je hard over de zeebodem duwen... en je hebt niet heel veel grip met je voeten... Onze collega's van NH, spraken Finn en zijn vader. Het is prachtig weer dit weekend. De perfecte omstandigheden om garnalen te gaan vissen. In Zandvoort bijvoorbeeld, waar Fin en zijn vader Ivo hun sleepnetten over de zeebodem duwen. Ik uh, ben heel veel kanalen aan het vangen. En dat is wel ja, moeilijk en zwaar. Ja? En wat is er zwaar aan? Ja, het zware is dat je die stok moet je duwen. En soms zijn er ook heel veel hubbeltjes dat je net dan omhoog drijft. En je hebt niet echt heel veel grip om bij je voeten. is uh... De wind, dus we hebben ook wat kwalletjes. En twee, Let op. Het is. Dit zijn de omstandigheden voor garnalenvissen? Ja, dit is meer dan ideaal dit. Ja? De zonnetje en uh, oostenwind en uh, ja, mooi zeetje. Grote ganalen. En als het even tegen zit, dan heel veel apenhaar. Sorry, wat? Heel veel zeewier, waar heel veel kleine krabbetjes in zitten. Nou ja, het is vandaag erg druk. Je ziet veel mensen lopen, ook met grote netten. Ja. En dan, uh, ja, het is gewoon het lekkerste wat er is. Ik bedoel, je kan, uh, je kan uh, nog zo'n verse uh, uh, garnaal kopen bij de visboer. Ook lekker, maar dit is toch echt wel nog lekkerder. Als je ze wil opeten, dan moet je ze ook nog pellen. En dat ja. is heel lastig, want ze breken heel snel af. Oké, okay, maar pel jij ze dan of je vader? Nee, ik en mijn vader. Ja? En vind je het ook lekker, een broodje halen? Mhm. Mm Ik zie daar een dame in het roze, die, die wordt ook wel oma Garnalen ja, genoemd. Ja. Ze wil alleen niet in beeld. Nee. Ik heb gehoord, zij is het talent van Zandvoort. Ja, Jazeker, degene die het meeste vangt. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. En waar zit dat verschil dan in? Gewoon het neusje hebben voor, uh, voor de plek. Ja. Zij weet altijd precies welke plek. Ze dus zegt, moet je even hier gaan, even daar gaan. En dat is bijna altijd raar. Ja, ja gaat prima. Met een toosje bij elkaar. Ja, een heel groot toosje. Dan gaan we het even uithalen. We hebben geluk dat we nu um, een lekker open paardje hebben in de tuin. Ja? Dan kan je lekker opwarmen zo? Ja. Oké. Okay. Met een broodje garnalen. Een uh, mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. Inderdaad, over het uh, garnalenvissen. Met uh, de familie uh, Lemmens uh, waren ze daar uh, gisteren op het uh, strand. En uh, ja, daar moeten we zijn, uh, Albert-Jan, voor heel veel garnalen waarschijnlijk. Ja, of zij moeten hier in de studio zijn, want dan zijn ze niet tot vijf uur. Ja, dat ze even langskomen. Een broodje garnalen. Een broodje, broodje garnalen is wel lekker, uh, Ivo. dus uh, <laughs> Mocht je luisteren, dan weet je ons uh, te vinden. Dus, uh, nou, helemaal goed. Leuke reportage van uh, inderdaad onze collega's van uh, NH Nieuws. Het garnalenvissen hier in Zalforts. En die is echt heel veel uh, gevangen ook, hoor, door uh, Ivo en uh, Finn. Dus uh, daar kan je lekker garnalen eten. Er werd nog van heel veel muziek een 12 is uitvoering gemaakt. En dat geldt ook eigenlijk voor deze plaat van Dayton. Je de The Sound of Music. Heerlijke muziek dus zo op de zondagmiddag. Een zonnige zondagmiddag graadje of 13 op dit moment hier in al voor. Dus uh, wat willen we nou nog meer? Gewoon lekker genieten van het uh, mooie zonnige weer. We gaan het eens even hebben over 2040, uh, albert Jan. Ja. Dan ben jij ook weer twintig uh, jaartjes ouder en wijzer. En, uh, en ik uiteraard ook. En uh, ja, wat, wat gebeurt er dan met Zandvoort? Ja, want nou, voor de derde keer uh, dit jaar organiseert de gemeente op 10 november een omgevingsdialoog. Met als doel om gezamenlijk de ontwerp-omgevingsvisie voor 2040 op te stellen voor Zandvoort en Benveld. Met elkaar worden meerdere ontwikkelingen besproken... met onder andere wat de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten zijn... van Zandvoort en Bentveld. Deze omgevingsdialoog is het vervolg op de bijeenkomsten... die in februari en maart zijn geweest. Toen is er gesproken over de fysiek, sociaal-economisch Zandvoort. Deze termen zijn verwoord in een opgavenotitie die inmiddels is vastgesteld door de gemeenteraad. De avond van 10 november aanstaande... gaat over het ontwikkelingsperspectief van Zandvoort en Bentveld... De uitkomst daarvan wordt vertaald in een perspectievennota. Ook in deze dialoog staat de schijf van vijf centraal. Ruimte, economie, samenleving, duurzaamheid en mobiliteit. Wethouder Ellen vrij: Iedereen die zich in wil zetten om samen de toekomst van Zandvoort te maken is welkom. Hoe meer inwoners hun mening geven, hoe beter. Want uh, blijft Zandvoort ook in 2040 een aantrekkelijke badplaats? Vraagteken. Is het dan nog goed wonen met een duurzame economie het hele jaar rond en met een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving? Vraagteken. De omgevingsvisie wordt een soort stip aan de horizon waar iedereen zijn visie op heeft kunnen geven. Het, hoe mooi het is, uh, die avond op 10 november uh, is vanwege de veranderde situatie door het coronavirus helaas online. Door middel van de stellingen kunt u mee participeren om een omgevingsvisie vast te stellen voor het inrichten van de leefomgeving. Dus doe en werk mee aan de toekomst van Zandvoort, al dus de wethouder. Aanmelden voor de online bijeenkomst kan nog tot en met maandag 9 november via omgevingsvisie aperstaatje -zandvoort Zandvoort.nl. En wilt u meer weten over de omgevingswet? Ga dan naar www www.zandvoort.nl-projecten www.zandvoort.nl projecten Dankjewel Albert-Jan, dus je kan je vandaag en morgen hier nog voor aanmelden. Nog twee platen tot aan het nieuws, en een van die twee is de nieuwe Lucas Hamming en Volling. De nieuwe single van uh, Lucas Hamming en Volling. Ja, we gaan eens even kijken naar uh, de wedstrijden uit uh, de divisie. We beginnen eerst even met de wedstrijd van kwart over twaalf, uh, Albert-Jan. Die is inmiddels afgelopen. Uiteraard, ja, ja. En dat was FC Utrecht uh, tegen Ajax. Toch altijd va vaak een uh, ja. derbywedstrijd en uh, best wel hard. Uh, ...wordt van hard gespeeld, maar de uitslag daarvan was 0 tegen 3. En dan uh, vanmiddag om half drie zijn er uh, twee wedstrijden gestart... ...waaronder Feyenoord tegen FC Groningen. Daar staat het nog 0 tegen 0. En Vitesse ontvangt uh, FC Emmen. Tussenstand momenteel 1 tegen 0. In de namiddag uh, kwart voor 5 hebben we nog Heerenveen tegen AZ... En om 8 uur de klapper van de dag. PSV ontvangt thuis Willem II. Nou, dus uh, genoeg uh, reden om die uh, wedstrijd ook zo meteen in het uh, volgende uur... Uh, weer te gaan uh, volgen, Albert-Jan. En verder hebben we in het uh, volgende uur nog uh, wat andere onderwerpen... Ja, waaronder uh, uh, een uitgebreid interview wat we vorige week hadden met Nina Verstegen. En dat heeft alles te maken met de stoel. Niet de stoel van uh, Villa Velderhof, maar met de stoel hier in Zandvoort op het strand. Want die, uh, die gaat verhuizen, maar waarheen? Dat is de grote vraag. En hoe is de geschiedenis van de stoel eigenlijk ontstaan? Dat in het interview uh, wat, wij hadden, wat, wat we hadden met Nina Verstegen vorige week. We herhalen het op vele verzoek. Dan ook nog een interview met Eddie Bühling. En dan hebben we het over de Drie Aapjes, het café gedeelte uh, van de Drie Aapjes. Wat het uh, ook natuurlijk wat creatief moest omgaan met al die coronaregels. Maar die ze hebben momenteel uh, de bezorgen- en afhaalservice uh, in het leven geroepen voor de Drie Aapjes. Uh, hoe dat precies werkt, dat uh, hoort u uh, later... In... Want uh, gisteren had hij een interview met, uh, ons, uh, tijdens ons programma... Goedemorgen Zandvoort met Irene de Jager. Ook dat willen we u niet onthouden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook uh, te blijven hangen uh, tweede uur. Dus, dankjewel albert jan Straks meer dus bij Zandvoort op zondag. We gaan naar Amerika. Cigarettes and missus wagner pies and walked off to look for America. Kathy, I said, as we born, a be out in Pittsburgh.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 She read her magazine and the moon rose over an open field. <laughs> Kathy, I'm lost I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching and I don't know.